De plaats en het tijdstip van de moord. Dit alles staat overigens al vast. Er zijn alleen een paar onbetekende details... die ik graag vooraf met u zou willen bespreken. Zoals je me nou... schikt het u woensdagavond? Om acht uur precies zal ik op het bureau zijn. Hoogachtend... Pierre Brassel. Het <lacht> is natuurlijk einde van een geintjes? Die Pierre Brassel, die bestaat... is geen schuilnaam. Ik heb het net even de telefoongids opgezet. Ach, wat...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 U spreekt met de De Kok van het bureau Warmoestraat. Ik, uh... Ah, juist, ja, meneer De Kok. U heeft mijn briefje ontvangen? Ja, ik moet uh, zeggen... Je... Fijn, fijn. En schikt het vanavond om acht uur? Dat zal wel gaan, ja. Prachtig, maar... prachtig. Ik zal zorgen dat ik op tijd ben. Daar kunt u van op aan. Nou, vraag ik je, zet... En? Was hij het? Ja, hij was het inderdaad.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 Ongeveer 23 jaar, kastanjebruin haar, matte tent, lichtgroen ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je hebt blijkbaar uitgebreid kennis met hem gemaakt, hè? Ja, inderdaad, ja. In de valse hoedanigheid van ambtenaar voor monumentenzorg, die de drie uur van het oude grachtenhuis kwam inspecteren. En heb je die Bracel ook ontmoet? Nee, dat heb ik natuurlijk vermeden. Verder is het klein muf kantoortje, maar die secretaresse... Uh, de familiebetrekkingen. Van wie? Ja, niet van die secretaris, van Pierre Bracel. Ja.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 dus meneer, wees u zo goed en gaat u even naar kamer 21, ik wacht wel. Goed, goed, als u dat wilt, een, een ogenblik dan. Hij gaat kijken. Zeg, dat is de hier Doek, hè? Ja, lang niet zo hoezo? Nou, dat kan wel even duren, voordat die man weer terug is. Ik zal vast een patrouillewagen laten schuren en dan kunnen jullie vast op afwachten. Dat is geen gek idee. Ja, ben ik ook hier, uh, staat? Wil jij even een wagen sturen naar het Hotel Het Wapen van Groenland in de Lange En laat ze daar voor de deur wachten tot we bij zijn. Werner?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 Nee, ik klopte aan en toen er geen antwoord kwam, deed ik de deur gewoon open. Maar is wel een sleutel. Ja, natuurlijk heb ik hier een toe. Ja, ja, ja, ja. Wie hebben er nog meer zo'n sleutel? Praktisch al het personeel, voor het schoonhouders van de kamers. Hm. Ja, uiteraard mogen ze daar niet zomaar gebruik van maken. Er wordt altijd eerst geklopt, tenzij men zeker weet dat de kamer vrij is. Hoeveel van die sleutels zijn er in omloop? Twaalf, meer hm. niet. Hm.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 Omdat jij het bent, doe ik het in kleur. Hm. Zo, die ligt er bij. Net de grote harlek Hij uh, is toch dood, hè? Hé hey Bert, kijk eens. Nou, uh, ik heb het al gezien. Zeg dat ik ook als Bram nou eerst die hockeystick fotografeert, dan begin ik daar aan de andere kant met, die, uh, met de vinger afdrukken. Nou, hè? ik denk niet dat je de verder zal vinden. Uh. Zeg, Bram, Heb je ooit wel eens iemand zo zien liggen die was neergeslagen? Nou, nee. Ik heb er al heel wat zien liggen, maar zo? Nee.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 Speciale wensen? Ik Ben er nou toch? Ja, ze wacht nog even, Bram. Als de dokter rusteloos er is, kun je misschien nog wat foto's maken. <lacht> Volgens mij heeft hij geen dokter meer nodig. Maar ja, ik ben maar een leek, natuurlijk. En Bert, moeite waard? Vingerafdrukken? Ja, dat was die van de vingerafdrukken. Alleen uh, die hockeystick, zo zuiver als wat. Er is geen vingertje op te vinden. Wel Bloed en wat hamer vingerafdrukken. Oh, maar. Dat is een mooi plakband dat ze die stick hebben gewikkeld. Mooi in de band, nog nooit gebruikt. De bed? Ja, voorzitter. Zeg, heb jij er als iemand zo bij zien liggen? Ja, wat zal ik je zeggen? Liggen doen ze meestal maar. Dit hier is een nieuwtje zeg. Ja, ik zou zeggen, wees er maar blij mee. Uh, waarom zou ik er blij mee zijn? Als ik jou was de kok, dan zou ik uitkijken naar een grappen maken met een zeer luguber gevoel voor humor. Ja, en waar ga ik die vinden? Ja, hoor, dat is jouw zaak, kom. Ja, nou, in ieder geval bedankt he, voor het tipje. Ja, graag gedaan. Goedenavond, heren. Goedenavond, dokter Russel. Ah, dank dokker. Zo. Nou, ja, dat is een behoorlijke map geweest.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 De lidbediende heeft de verklaring van de receptionist bevestigd. Vanavond om acht uur leefde Jan Brets nog. Uh -huh. En het overige personeel? Heeft die ondervraging nog wat opgeleverd? Nee, niet dat hij te maken was. Nou, wat weten we van de slachtoffer? Kijk. Johannes Brets. Ja. Oud 25 jaar, van beroep Koopman. Woonachtig, te Utrecht. Uh, Brekelstraat 315. Brets had zich drie dagen geleden in dat hotel laten inschrijven. Zeg, heb jij nog iets van bagage of zo op zijn kamer gevonden? Ja, nou en of.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 Ik antwoordde bevestigend en vroeg haar of ik haar moest doorverbinden. Ze zei toen: nee, dank u, laat u maar De Verplakte verbinding. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, nou eh, nogmaals, bedankt voor uw voortreffelijke hulp, hè. Goedenavond. Nou, en? Uh, ben je wat wijzer geworden? Was het een belangrijk telefoontje? Ze had een Duits accent. Duits. Zeg, uh, Brets woont dus in Utrecht. Ja, uh, ik heb al gebeld met de collega's daar. Ze zullen ons alle gegevens sturen die ze over die Brits hebben. Mooi zo. Zeg, wist jij dat die Jan Brets een strafblad heeft van hier tot gunder? Ja, dat verbaast me niks. Hij was vast niet voor het eerste keer op pad van die tasgereedschap. <laughs> nou, dat uh, was alles. Tenminste, voorlopig. Ja, nou dan heb ik nog een verrassing. Een verrassing? Ja, onder het lijk van Jan Brits lag dit. Hoe kom je eraan?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 Weet je wel, hoe laat het is? Het is van Tom midden in de nacht. Waarom moeten we nou naar Utrecht? Het is nooit te laat om een oude moeder te condoleren met het verlies van haar zoon. Wat kan de Utrechtse politie toch doen? Ik ben nu eenmaal nieuwsgierig, dat weet je. Vertel me liever wel een telefoontje met de collega's in Utrecht heeft opgeleverd. Hé hey, hé, hey, let je wel een beetje op verkeer? Uh, straks zit ik op de snelweg en is het gewoon lineaaltje rijden. Nou, kom op verder. Wat zei je daar in Utrecht over Jan Bretts? Waarom zet je de sirene niet aan? Dan zijn we er fluffer doorheen. Oh, alsjeblieft geen sirene, hè? Nacht nou, wat zei ze? Oh, ze zijn in Utrecht helemaal niet trouwig om die dood van uh, Janci Bretzi. Hm. Als ik mij vraagt, dan laat de commissaris er straks nog champagne aanrukken om het te vieren. Haha, <grijg> geweer. Wat is zo erg met die Bresci? Ja. Ze hebben er al jaren last mee, met die knapen. Heeft in dus een betrekkelijke korte leven alles gedaan wat onze lieve heer verboden heeft. Zo. Diefstal, inbraak, beroving, alles. Tot en met moord toe. Moord? Kijk, dat een frisse jongen. Ja. Roofmoord. Hij heeft meer in dan buiten de gevangenis gezeten. Roofmoord. Ja. Zo. En hij pleegde die moord toen hij 17 was. 17? 17. Tijdens een weekendverlof. Weet je, goed gedrag. Misschien ja. met een vriendje, ook 17. Uit dezelfde inrichting, ergens langs in Haarlem een antiek zaakje binnengedrongen. Daar hebben ze de antikeer. een oude man, overvallen en vermoord. Hele operatie, moord in kluis. Leverde een 11 gulden, 13 cent op. Jongen, jongen, jongen, jongen. jongen. Ja, hoe heet die antikeer En dat vriendje erbij is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 Kijk, ik heb een paar complexen, weet je wel. En uh, daar houden de psychiaters in de rechts natuurlijk rekening mee. Ja, eh, ze laten me meteen weer vrij. Want gevangenisstraf, dat zal op mij een verkeerde uitwerking hebben. <laughs> ja, dat zal namelijk leiden tot crimineel gedrag. Ja, joh, gevangenisstraf is slecht voor mijn sociale aanpassing. Ja, kom, ja, kom, kom nou. Ja, dan, kom. Maar niet zo cynisch, hè. Kom nou. Berechtiging van misdadigers is een zaak die de politie niet aangaat. Dat is een zaak voor de rechters, dat is niet voor ons. Ja, dat is maar goed ook, want als ik... Ja, ja, ja, kom.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 Die alleen werkte. Heb je dat gereedschap nog bekeken? Ja, vluchtig, vluchtig. Maar toch nog wel lang genoeg om te zien dat er een paar verrekt ingenieuze dingetjes in zaten. zeg. Zo ingenieus dat alleen een heel handige jongen ze speciaal moet hebben gemaakt. Ik denk dat hij hier was voor een karweitje. Dat hij moest wachten op zijn vriendjes. Die waren natuurlijk ergens anders bezig. Tot ze van Brett het seintje kregen dat het karweitje rijp was. Eh, uh, veronderstellingen. Is wel alles mogelijk. Ja, misschien heb je gelijk. Er zijn waarschijnlijk nog meer knapen op de hoogte van wat Brest van plan was. Ja. Misschien was het wel een grote kraak. Die Brest die had zijn intrek genomen in een hotel. Hè? Geen altijd duur hotel, maar ja, toch ook weer geen griebus achteraf. Nou, zo. We zijn de stad uit. Met een beetje geluk misschien het nu sneller op. 315. Hier moet het zijn. Ja, hmm. kijk. naamplaatje. een plaatje. Brits. Nou, dat gaat hij dan? Zo. Kom op. Niet veel op beweging uh, verder? Nee. Nou, uh, zo schieten we niet veel op. Laat mij maar eens even. Ja, Hé, hey joh, zo maak je heel Utrecht wakker. Uh. Hé, hey, wat moet dat? Bent u mevrouw Brets? Ja, wie zou dat? Waardoor ze laten we trappen? Uh, het uh, spijt me, mevrouw Brets maar... kunnen wij u even spreken? Spreken? Mijn? Midden in de nacht? Ja, mevrouw Brets, het is belangrijk. Ik ben voor niemand te spreken, voor niemand niet. En dan die gauw oprotten, was u de politie? Wij zijn van de politie! Oh? Mogen we boven komen? wil u dan van me? Het gaat over uw zoon Jan. Over Jantje? Ja, over uw zoon Jan Brett. Ik moet niet dood hoeven zeggen. Wat is er dan met mijn zoon? Mevrouw Brett, mogen we niet boven komen. Het praat zoveel erg lastig. Oh, ja. ogenblikje dan. Uh, uh, eindelijk. Morgen heb ik heel pijn het geschreeuw. Kijk, alsjeblieft, niet naar de rotzooi hier. Is nou niet opgeruimd. Wat gaat zitten. Oh, leg, leg de vale was wasgoed maar op de grond. Ja, ik zou vandaag gewassen. M mijn rug, zie je? voel me niks niet goed de laatste tijd. Steeds weer die rug. Spit, denk ik. Mijn naam is de Kok met C.O.C.K. Dit hier is mijn collega Fledder. Wij zijn rechercheurs van politie. Wij komen uit Amsterdam. Regisseurs? Mm -hmm. Politie uit Amsterdam?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 Het is. Uh, het is wat anders. Wij hebben uw zoon Jan vanavond gevonden. In een hotel. Het was niet zo best met hem. Wat is er met hem? Hij. Hij uh, heeft zeker weer wat uitgevreten. Je kunt me rustig zeggen hoor, ik schrik niet meer zo gauw. We hebben erachter wel wat gewend met de jong. Jan, uw zoon is dood. Schoon. Is ze dus toch wel komen. Ja, staat erin, ja. Verbaas me niks. Ik was er een keer van komen. Mevrouw Bets. Hoe is me... het gebeurd? Wat mag ik dan niet weten? Ja, natuurlijk mag u het weten, mevrouw. Nou dan. Hoe is het gebeurd? Zal Jan werd vermoord. Vermoord? Ja. We hebben hem in een hotelkamer gevonden. Dood. Een moord? Is hij dan niet door de politie doodgeschoten? Waarom door de politie? Hij lag toch het meest voor de hand? Zou toch ook het best bij hem gepast hebben? Ja, maar waarom zou de politie, ik begrijp u niet? Ach, laat maar zitten. Maakt het ook uit. Ja, het is dood. Waarover nog zeuren is, na toch gebeurd? Luister dus mevrouw Bretts. Het is akelig om het te vertellen en nog akelijker om het te moeten aanhoren.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 Wanneer krijg ik hem thuis? Goed. Ik maak het voor u in orde. Jan wordt van hier uit begraven. Dank u. Dank u, meneer. Sterkte mevrouw Wets. Hé, hey, dan gaat u eens langs bij Dikketoon. Ik denk dat u wel wat meer kan vertellen. Dikketoon ging veel met Jantje om. En uh, waar uh, kunnen we Dikketoon vinden? Ons drie huizen verderop. Praktisch op de hoek, want erop een zoldertje. En zeg maar dat ik u gestuurd heb. Dank u wel, mevrouw Breds. Kom verder, we gaan naar Dikke Tom. Oh, ah, tis, uh, Mar -Bretz het is. Breds heeft jullie gestuurd. En jij zit in Amsterdam met Dikke op zijn kersenpit gaat en is doof. Mam Maan, maan. Dat is wel een hele korte samenvatting. In onze processen verbaalt staat er wat uitgebreider, Maar het is wel zo ongeveer wat er met Jan Bretts is gebeurd, ja. W heb ik er geen gods mee te maken? Nee, ik totaal niet. Nou, wat wil je dan? Uh, luister eens, Toon. Wij hebben gegronde reden om aan te nemen dat Jan Brets niet voor zijn lol in het hotel verbleef. Nee. Uh, zou wel niet, nee. Nee, dan dachten wij zo dat het wel geen gewoon kwijt zou zijn. Maar een uh, bijzondere klus.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 ik hoorde er zeker bij ach ja natuurlijk jij hoorde erbij waarbij Hé? <lacht> ja nee met te pakken nee met de pakken <lacht> verdomme ik heb me gewoon de weer voorbij gepraat zeg waar hoorde jij bij Toon waar waarbij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 die anderen doen een zak. Maar jij laat die klappen mooi zakken. Wie is deze dame, toch? Alsjeblieft, Marie. Maar Marie, Marie. Dan moet je er eigenlijk niet dat mee? Dat doe ik wel. En laat me nou uitpraten. Ik heb die gozer nooit vertrouwd. En nou zie je het. Jan Brest is dood. Vermoord. Die je meteen al gezegd dat die vent niet moest. Fijne meneer met zijn mooie praatjes. Houd je scheur, Marie. Dit zijn jouw zaken niet. Wat voor een uh, fijne meneer. Die vent. Die vent, die uh, Jan Brest die uh, tip gaf voor die grote klaper, die uh, die die uh, accountant, Ton voor jou is die zak bekeken, afgelopen. Die die accountant? Wie bedoel je? Ja, die accountant. Hij komt naar Ton. Hoe heet die vent ook alweer? Heet er die fijne meneer misschien Pierre Brassel? Precies, Pierre Brassel.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 Nou, wel beschouwd, ze hebben niet zoveel veel opgeschoten. Alhoewel, ik zou die dikke Toon wel eens hier willen hebben. Ik wed. Ik wed dat hij nog wel wat spraakzamer zou worden. Dat het ploegie van hem. Ik wed dat hij me de namen dan wel zou noemen. Die toon, onmachtig oh, van een berg mensenstap. Dan ga ik minstens drie keer uit. Een kolosse. Ja, Met maar een een beetje hersens, hoor. Wel een koppig. Nee, dan dat kleine onderdeurtje. Ja, nou, die Marie. Ja, Marie Zeilmakers. <laughs> die dikke Toon heeft bij haar niet veel te vertellen. Nee, maar toch was ik blij dat ze ineens het bed opdook. Anders was die naam van Pierre bracel uitgevallen. gevallen. Ik maak er een flink sterk bakkie van, jongen. Ja, ja toch is het jammer hè? dat Toon weigerde om ons iets over die grote klapper te vertellen. En over het ploegie. Ach, kom ploegie. Het is natuurlijk een ordinaire bende. Een bende die een tip heeft gekregen voor een grote klapper. Zo. Hier, eh...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 Pierre Bracel. Pierre Bracel, ja. Welke rol zou die hierin spelen? Uh, ah. Als we onze koffie op hebben, dan ga ik dat huis een paar uur slapen. Mijn nou, idee. Als ik jou zou ik hetzelfde doen. Absoluut. Uh, naar verder? Hè? Wat ben je nou verder van plan? Nou, als jij wat geslapen hebt, dan uh, heb ik voor jou iets bijzonders. Oh. Jij gaat in de loop van de middag naar Utrecht. Ik? We komen er net vandaan. Waar moet ik dat doen? Jij probeert contact op te nemen met het onderdeurtje, die Marie. En uiteraard zonder dikke toon erbij, hè? Als hij erbij is, dan krijg je niet aan het praten. Ik, ik heb zo'n idee... Ik heb zo'n idee dat die kleine Marie ons meer kan vertellen over Pierre Bracel en het ploeging. Leuk. Marie zonder die dikke toon erbij, hè? Dat zal niet zo makkelijk gaan. Hij waakt over zijn Marie, zo'n kloek over de kakus. Beetje vreemde vergelijking. Oh ja, als je toch niet er bent, bel de nummer dan eens, hè? 7, 12, 28. Nou oh ja, dat zal ik doen. En ah, jij? Wat ga jij doen als je geslapen hebt? Een praatje maken, met smal ja, ja, ja, ja. Je bedoelt dat je een gratis kojakje gaat halen. Ach, stik. <laughs> dat is Arnie. van schele Bert is, weet je wel. Hij is niet wat te veel gedronken. Ja, dat heb je zeker. En daar komt straks natuurlijk zware hommel eens van met Schelenbergers. Ja. En? Hoe staat de misdaad? Drie punten gestegen. Nou, dat ligt dan mooi vast in de markt. Hetzelfde ja. recept. Graag. Ja. Als jij ook meedoet? Natuurlijk. Nou, ik drink er maar eentje met je mee. Het is nog vroeg. Santjes. Ja, daar ga je een beetje. Hé, hey, Annie. Ja. Hé, hey, doe een beetje voorzichtig met je stembanden.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 Maar nou, het zou volgens mij betekenen, mm -hmm. dat de jongens hier... Nou, dat betekent dat dat karweitje, wat het dan ook mag wezen, dat het stinkt. Juist, dat het stinkt. Ik zou, als ik u was, eens met handige Henky gaan praten. Proost. Proost. Dit gelijk. Het stinkt. En ja, bedankt voor je tip. Tip? Wat voor tip?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 En daar waren toch een paar dingetjes bij, Henky. Zo uitgekookt, zo verfijnd, zo kien uitgedacht. Dat kon alleen maar door een vakman als jij zijn gemaakt. Nee. Begrijp je me nu, Henky? Ja, begrijp je wel. Dat hij ook altijd achter mij al moet zitten. Hij is dus hier geweest. Ja. Wat was de reden van het bezoek? Mm. Waarom was jean brett hier bij jou? Nou. Hij, hey, er was net voetbal op de televisie, dit mis ik nou allemaal. Dan kijk je vanavond naar de samenvatting, kom komt zich op. Waarom kan die best naar jou toe? Uh. Kijk, ik kan je natuurlijk ook meenemen naar het bureau. Ja, als u maar niet denkt dat ik weer op het verkeerde pad ga, meneer. Nou ja, goed. Ik heb een paar dingetjes voor hem gemaakt, gereedschap. Of mag dat tegenwoordig ook al niet meer? Een paar dingetjes. Gereedschap om meneer uit te plegen? Ja, dit is volgens mij niet strafbaar. Zeg, anders kun je morgen alle ijzerwinkels wel sluiten. Breekhuisers verkopen ze allemaal. Dus Jan Brits kwam hier alleen maar voor wat gereeds. Nou, kom maar toch, Henkie? Daar stink ik toch niet in. Wat wilde hij verder van je? Nou, ja, dat ik meedeed. Meedeed waaraan? Nou, hij zei iets groots. Organisatie, een bende. En het zat goed in elkaar, zei hij. Met een knappe kop die alles had uitgedacht. Ja, jongen, jongen, kijk eens aan, zeg. Een bende met een knappe kop. Ja. En jij wilde niet meedoen? Nee, ik wou niet meedoen. Hm.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 Ja, operatie Hardelkein. Ja, <laughs> wat een naam, wat een gekke naam eigenlijk. Hè. <laughs> Zeker een gekke naam. Ja. Hardelkein. Nou Henkie. Ja. Bedankt, nee, nee jonge blijf maar zitten, ik kom er alleen maar uit. En misschien is het voetbal op aan de gang. Nou Henky. Henkie, het beste. Dag meneer.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 Mevrouw Bretz, Trudy Libozan. Dikke Toon, Hans Kassenbarg. Marie Zeilmakers, Celia Nufa, Handige Henkie, Ben Hulsman. Smalle Louietje, Wim de Meijer. En Annie, Tira van Hoommeijer. Technische realisatie, Rob Gerritsen, Ferry van Inwegen en Judith Smorenberg. De regie had, Hero Muller.